8 uur. De zorgpremie wordt aangepast, zeggen bronnen in Den Haag. Grote actie tegen schijnhuwelijken. En buurtbewoners blokkeren slachtafvalverwerker vanwege de stank. VVD en Partij van de Arbeid passen hun omstreden plan voor de zorgpremie aan. Dat bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Premier Rutte, vicepremier Ascher en minister Schippers van Volksgezondheid spraken hier gisteravond uitgebreid over.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 Sinds 2010 was ze de nummer 2 van de Franse politie. Palestrazi was Europees vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Interpol. 190 landen zijn lid van Interpol. Het hoofdbureau is gevestigd in Lyon. Het weer is bewolkt en droog. In de loop van de dag volgen vanuit het zuiden zonnige periode en het wordt zo'n 11 graden. Aan zee een krachtige wind, windkracht 5. Morgen bewolkt met kans op wat regen en weinig verandering in temperatuur. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 35 kilometer. Stelt de ochtendspits niet veel voor, behalve bij Rotterdam. Zo is het op de A15, Europort richting Rotterdam. Daar staat bij rotterdam IJsselmonde 2 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Komt er een ongeluk, ook met een vrachtwagen en die lekt daar diesel. Hij heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A29. Komen we vanuit op zoom Daar staat tussen het Numansdorp en Kroonputvarnplein 7 kilometer. Rijdt u nog in de regio op zoom Bent u onderweg naar Rotterdam, kunt u beter omrijden via Dordrecht. En op de A16 richting Breda... staat bij Knoopend Riddekerk 2 kilometer... auto stilgevallen. En op de A15 van Gorkum richting Nijmegen... daar staat dus Knoopend Valburg en Elst 3 kilometer. Dat komt door een autobrand. Bij Els is de rechterreis ook afgesloten. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto... naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als u moet zoeken naar een parkeerplek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 Deltaloid helpt met tips waarop je moet letten bij je pensioenoverzicht. In gewoon Nederlands. Kijk op deltaloid.nl slash kritisch. Kritisch. Op het juiste moment. Deltaloid. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Goedemorgen, het is acht minuten over acht politici, ministers... die zich door een dichtgesloten groep journalisten... proberen te wurmen en niets willen zeggen. We hebben uitvoer gesproken over de politieke... Kijk, waar is de auto? Ah, daar staat-ie. Over de politieke situatie en uh, ik doe daar verder geen mededeling over. Ja, waar kennen we dat beeld toch ook weer van? Oh ja, dat is niet zo lang geleden, tijdens de formatie. En die onderhandelingen worden nu weer dunnetjes overgedaan... want de zorgpremie ligt de VVD nog altijd zeer zwaar op de maag. En dus gaan VVD en PvdA de plannen aanpassen. Het voornemen een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren... is binnen een week zo omstreden geworden... dat de coalitie zich genoodzaakt ziet het regeerakkoord nu al open te breken. Maar nadat ze gisteravond na het topoverleg uit het torentje kwamen... u hoorde het al, wilden ze niets zeggen. Meneer We hebben gesproken over de politieke actualiteit. En op dit moment kan ik verder geen mededelingen doen. Meneer We hebben gesproken over de actuele politieke situatie. En voor de rest uh, heb ik daar uh, geen mededelingen. Meneer Wekers, is het van tafel? We hebben gesproken over de actuele politieke situatie. En verder kan ik uh, geen mededelingen doen. Meneer We hebben uitvoer gesproken over de politieke... Kijk, waar is de auto? Ah, daar staat hij. Over de politieke situatie. En uh, ik doe daar verder geen mededelingen over. Meneer Rutte, maak er zorgen over de situatie in uw partij.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 Ja, zo heet dat dan, hè? Radio Stilte. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Ja, daar gaan we weer, zou ik bijna zeggen. Ja, maar... we hebben een politieke situatie te pakken, gewoon. Ja, geloof ik, zo is dat, hè? Ja. Hey, en het is hier opmerkelijk, hè? Dat er opnieuw onderhandeld gaat worden. Verrastert je? Nee, de woede in de achterban is wel zo groot geworden. Uh, ja, die geest past met geen mogelijkheid meer in de fles. En uh, gisterochtend op de redactie hadden we ook met z'n allen gevoeld: dit, dit is niet vol te houden voor die partijen. Kijk, het mantra van het plan wordt snel uitgewerkt. En we zullen oog hebben voor die onevenwichtigheden is gewoon niet, meer, uh, gewoon niet meer houdbaar. De emoties lopen te hoog op. En halve Zijlstra, de, de fractievoorzitter van de VVD... deze week nog wel, je moet niet bij het uh, zwichten bij het eerste zuchtje tegenwind. Maar uh, deze tegenwind is een orkaan en hij gaat maar niet liggen. Dus mm. de actie is echt geboden. Kijk, en wie weet, als het kabinet de tijd had gekregen... om dit plan helemaal zorgvuldig uit te werken... hadden mensen... Achteraf gedacht van ach, dat valt best wel mee. Maar We hoorden gisteravond iemand de inkomensafhankelijke zorgpremie vergelijken met, met Bucklerbier. De mensen moeten het gewoon niet meer. Het gaat er nooit meer in wat je ook, wat je ook verzint. Het is gewoon een totaal onverkoopbaar plan geworden. Ja. Heb je enig idee hoe uh, de oplossing van kabinet, regeringspartijen, eruit zal gaan zien? Nou ja, je zei het al, de radiostilte is weer, uh, is weer terug en men noemt het liever niet zo. Maar er wordt natuurlijk gewoon heronderhandeld op dit moment. Kijk, het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid zal blijven. Er moet geniveleerd worden. Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Opvallend was wel dat de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, het topoverleg eerder verliet gisteren. En dat de staatssecretaris Wekers, we hoorden net ook nog eventjes, die over ons belastingstelsel gaat, die bleef tot het einde. Dus de kans is zeer reëel dat die nivellering uh, afgedwongen gaat worden via de inkomstenbelasting. Maar goed, men zal deze keer niet over één nacht ijs gaan. Het is natuurlijk al gênant genoeg om na een week het regeerakkoord te moeten uh, aanpassen op een hoofdpunt. Ja. Dus ja, ze zullen deze keer, hoop ik voor ze, toch iets uh, zorgvuldiger te werk gaan. Maar nee, PvdA had ook kunnen zeggen: afspraak is afspraak. We hebben allemaal uh, de woorden van Spekman, uh, de partijvoorzitter, kunnen lezen: Nivelleren is een feest. Hij uh, vierde de triomf. Uh, waarom stemt Samson dus dan, dan toch in? He, voor die uitspraak. Ja, enorm hè? Dat ja. werd niet gewaardeerd. Maar waarom stemt Samson toch in? met een aanpassing. Uh, ja, kijk, de, de PvdA ziet ook dat de coalitiegenoot VVD erg in de problemen is geraakt en dat men er niet meer uitkomt. En Samson heeft eerder gezegd, een, een brug leunt op twee oevers en een brug die aan één kant wegzakt, is ook niet in het belang van de Partij van de Arbeid. En ze willen de rit gewoon van 4,5 jaar volmaken en dan moet je begrip hebben voor elkaars problemen. Nou ja, en de Partij van de Arbeid zou zeggen, oké, okay, dan gaan we dat oplossen, zolang die nivellering maar doorgaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Partij van de Arbeid dat zorgpremieplan niet alleen wilde om de inkomens verschillen te verkleinen. Ja, ze wilden ook daarmee, uh, de, zoals ze dat zelf noemen... de perverse prikkels uit de marktwerking tussen verzekeraars opheffen... En het, en het probleem van de vele wanbetalers bij de zorgverzekeraars. Dat wilden ze oplossen, want ja, heel veel mensen gaan veel minder betalen... dan voor een ziektekostenpremie. Uh -huh. Ja, en dat, uh, die, die hoeven dan geen wanbetaler te worden. Dus de Partij van de Arbeid heeft wel recht op wisselgeld... en dat kan direct worden ingelost. En ze kunnen het ook even op de lat bijschrijven... en dan wordt het later gecast door de Partij van de Arbeid. En Jotje zei het al, het is, het is genant om zo snel uh, na een akkoord, alweer zo'n akkoord te moeten aanpassen... terug te moeten naar de onderhandelingstafel. Hoe heeft het nou zover kunnen komen? Wat, wat is er misgegaan? Is, is dat jou inmiddels duidelijk geworden? Nou ja, ze hebben, ze hebben intern niet goed de kritiek georganiseerd tijdens de, de, de formatie. Uh, ja, en toen duidelijk werd hoe dat plan in elkaar zat. Althans de media, toen ze dat wilden weten, toen hebben ze niet meegewerkt. En ja, die zijn zelf gaan rekenen. En die media hebben de, de, zeg het accent gelegd op de groepen die meer moeten gaan betalen. Nou, dat vinden ze bij de, van de Partij van de Arbeid niet eerlijk, want heel veel mensen gaan erop vooruit. Maar vanaf dat moment brak bij de VVD de paniek uit. En niemand was in staat om die cijfers toe te lichten. Uh, niemand wist hoe de maatregelen precies in elkaar zaten. Nou, de regie was weg, uh, Rutte was eigenlijk ook weg. Nou ja, en, en zo is het uitgegroeid in een hele korte tijd, dus door een storm die niet meer gaat liggen. En uh, ja, nou, de glans uh, was te dus snel van de onderhandelingen af. En uh, de geloofwaardigheid van het kabinet kwam in het geding, de, het gezag van Rutte kwam in het geding. Kortom, ze konden niks anders dan het openbreken. Maar je kan ook het positief denken, het is heel dapper om een omstreden besluit niet kosten wat het kost door te zetten... en lef te tonen om het aan te passen. Joost Felix, dank je wel. Vanuit Den Haag. Nou ja, de zorgpremie zal dus vandaag zeker besproken worden tijdens de ministerraad van het kabinet. Daar zal geen radiostilte in de kamers heersen. Maar eh, het is niet het enige probleem. Want volgens de Vereniging Eigenhuis, u heeft hier eh, vanochtend gehoord in het Radio 1 Journaal... maar ook het Verbond van Verzekeraars en eh, de NVM, de makelaars, moet ook de invoering van nieuwe regels voor hypotheken worden uitgesteld. Ik heb nu contact met P van de A-Kamerlid Jacques Monas. Hij is de woningmarktwoordvoerder van de partij. Monas, meneer Monas, welkom in de uitzending. Uh, toch ook nog even eerst naar, uh, uh, naar de zorgpremie met u dat topberaad gisteravond heeft u gehoord of dat een beetje een overleg in goede sfeer was? Ja, we zijn gisteravond uh, bijgepraat en we hebben als fractie uh, in eerste instantie uh, even naar gekeken. Even naar gekeken? Nou ja, kijk, uh, het is nog gaande. Uh, uh, we, we zijn in algemeen algemeen op de hoogste gesteld. op die verder afgekaart worden. En dan zien we vandaag verder. Ja, heeft u het idee gekregen uh, nadat u bent bijgepraat dat uh, een oplossing nabij is? Nou, oké, okay, nou, daar gaan we allemaal van uit. Ik wil er ook heel weinig over zeggen. Maar het was voor de PvdA... vaak heel duidelijk van... van ...je wil met elkaar goed, goed beginnen daarvan. Het was, ja. was, was ook geweest geweest... ...op dat een bestepend geluid. Uh, dus het was voor ons, voor ons heeft, even groot belang... Om, ...om samen met een nieuwe coalitiepartner... ...dat van goed op de Ja, hebben. Meneer Monas, ik weet niet uh, waarom... ...maar de lijn is even slecht. Uh, misschien kunt u wat beter in de, in de hoorn van de mobiele telefoon praten... ...of even buiten staan, ik weet het niet. zal er nog meer in gaan Ja, krijgen. zo is die beter. Zo ja, is die beter. Okay. Um, hoe stonden de gezichten van uh, degene die onderhandeld hebben? Dus van, uh, van Samson met name natuurlijk, de, de fractieleider... die bij de bespreking aanwezig was? Nou, ik vind het uh, buitengewoon knap hoe opmerkelijk fit uh, hij er uh, nog, nog steeds uh, in staat. Want uh, het is natuurlijk alleen, niet alleen wat hier gebeurt. Uh, vorige week hebben wij gelukkig wel natuurlijk al die avonden gehad... met leden om het uit te leggen en een congres. Dus ja. uh, uh, nou, iedereen zit er vol energie in. Maar hij, hij oogt wel positief, begrijp ik. Ja, kijk, we, het is een, een, een zeer ongelukkige start, maar we, we willen hier al bij uitkomen, want er moet gewoon 4,5 jaar een hele zware operatie ingaan. En uh, wat, wat uw eigen uh, um, journalist zo net zei in de uitzending, dan moet je op een gegeven moment ook de moed tonen als, als iets uh, niet goed landt, omdat uh, uh, en er te veel kritiek is en, en je... Nieuwe coalitionspartner geeft problemen om daar met elkaar goed uit te komen. Nou, dan ben ik benieuwd uh, hoe het met de moed zit als het gaat om uh, de huizenmarkt, de woningmarkt. Want um, de, ja, er zijn grote zorgen hè, bij Vereniging eigen Huizen, makelaars, verzekeraars. Vinden eigenlijk dat plannen moeten worden uitgesteld. Begrijpt u die zorg? Nou kijk, ik, ik denk dat voor de komende twintig maatregelen we uh, zorg krijgen van, van allerlei partijen. En die begrijpen we ook echt. Dat is geen enkel punt. In dit geval moet er wel bijgezegd worden... dat deze maatregelen al genomen zijn een, een, meer dan een half jaar geleden. Hè. Die zaten ook in het, uh, in het uh, welbekende... Vijfpartijenakkoord, ja. ja. Dus, dus om nu te, gaan, nu te zeggen van we zijn er niet op voorbereid... we kunnen het niet, nu niet doen om dat op de avond voordat het behandeld wordt in het belastingplan te gaan beweren... Ja, dat vind ik niet het sterkste argument wat ik tot nu toe gehoord heb. Nee, maar goed, wat we hebben gezien bij de zorgplannen... is dat uiteindelijk iedereen is gaan rekenen... en dat, nou, dat toch ja. uh, wat heftiger uitzag dan men dacht. Uh, dat is in dit geval ook gebeurd. Voor starters ziet het er slecht uit. Iemand die vanaf 1 januari 2013 een hypotheek afsluit... gaat over de hele looptijd zo'n tienduizenden euro's meer belasting betalen. Ja, maar je uh, kun, kunt u daarmee leven? Nou, en ik kijk met alle respect. Ik heb die rekenvoorbeeldjes met die mooie huisjes gezien gisteravond. Mm -hmm. um, een van de dingen die, die de journalist zelf, uh, of in de uitzending, ietsje later werd gezegd: van. Uh, van, van we, we, we hebben te maken met een waardedaling op dit moment. En uh, die waardedaling, die er op dit moment helaas in zit, die werd in het hele rekenvoorbeeld helemaal niet aangegeven. Ik dus van ja met mijn waarschuwing. Het is slecht. De woningprijs gaat van 9% achteruit, maar laten we eens uitgaan dat dat inderdaad het geval zou zijn. Mm. Dat kan je niet twee huisjes uit elkaar neerzetten die allebei gevolgd dezelfde waarde hebben. Dus dat klopt wel niet. En dat is veel ja, erg. was van dit, en dat vind ik echt, dat moet uh, ook de journalistiek zich aantrekken. Dan moet je wel erbij hebben dat het aan het eind van die periode je huis afgelost is. Die andere mensen blijven in de schuld zitten hè? en de nieuw, die nieuwe gevallen, die hebben wel hun eigen huis. Ja, maar goed, het, goed, het gaat erom dat starters op dat moment veel hogere lasten hebben. En dat natuurlijk gaan ja. voelen. Ook in andere dingen die ze willen uitgeven. Daarbij en dat, dat het zou kunnen dat ze daardoor die beslissing niet nemen. De, er zijn twee dingen. Wij hebben juist, het staat ook in het regierakkoord. Uh, hebben wij ervoor gepleit om juist meer met startverkledingen te werken. Dat is mm -hmm. buitengewoon effectief instrument. Dat staat ook in het regierakkoord. We gaan vandaag met elkaar over belastingpand belastingplan praten. Over meerdere woningmarktmaatregelen. Dit, dit is er één van. Dus dat is een... De, we, we, ...maken echt een, sta een faciliteit... omdat ...om euh, dat termen een extra ruimte voor startersleningen... ...om het voor elkaar te krijgen. Het tweede is dat deze partijen... ...maar er zijn ook zat andere partijen... ...ook die ik deze week gesproken heb... ...ook makelaars die zeggen... ...zet het nu alsjeblieft door... ...want er moet gewoon duidelijkheid komen... ...er moet toch afgelost ja. worden. Geef een klap op die wangmarkt. Ja, en dat is het belangrijkste... En dat gaat echt gebeuren. Okay. Er moet zekerheid komen, duidelijkheid komen waar je aan toe bent. Dat zal soms van oud zijn. Maar iedereen weet, we zijn nu allemaal gebaat bij duidelijkheid. Gaan we het nu een jaar uitstellen, is er weer veel, veel meer onrust. En, en dat moeten we gewoon niet hebben. Dat is niet goed voor de woningmarkt. Helder, Jacques Monash, PvdA, Kamerlid. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. En zo dadelijk nog steeds tienduizenden huishoudens in New York zitten zonder stroom. Kunnen ze zichzelf ook niet warm houden, hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie, John Soho. hoe is het inmiddels? Uh, nou, het begint om wat drukker te worden, Lara, 40 kilometer. Het meeste probleem bij de regio Rotterdam. Maar tot de A15 richting Rotterdam, daar zijn bij Rotterdam IJsselmonden drie rijstoken dicht. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, die lekt daar dieselolie. Uh, heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A29 richting Rotterdam. Daar staat 9 kilometer tussen af het en Knoopunt Vaanplein hij rijdt nog in de regio Berg op Zoom. En u bent onderweg naar Rotterdam, kunt u beter omrijden via Dordrecht. En een autobrandje zorgt voor extra vertraging op de A15. Goor in richting Nijmegen. Daar staat tussen Knoopunt Valburg en Elst drie kilometer. En bij Elst is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. Afgelopen week was er een grote actie tegen Nederlanders van Antilliaanse afkomst... die een schijnhuwelijk sloten met Britse Nigerianen. Dat kon u een uur geleden horen. De C. hield 23 verdachten aan. Landelijk officier van justitie Mensenhandel en Mensensmokkel, Warner ten Katen... legt uit wat er achter deze onwaarschijnlijk kleine misdrijven zit. Het ging dus niet om echte liefde, maar om een methode om de, binnen de Europese Unie te worden gesmokkeld. Die huwelijken werden gesloten in Engeland, met name tussen uh, Engelse Nigerianen en Nederlandse Antillianen. Ja. Ja, hoe komen die groepen nou bij elkaar, zou je haast denken... Ja, dat uh, heeft ons ook wel wat uh, verbaasd. Maar we hebben toch het idee dat ook de huidskleur daar een belangrijke rol bij speelt. Uh, als deze groepen bij elkaar komen, dat het toch minder opvalt... dan als een Nigeriaan daar met een blanke aan komt zetten. De mensen in Nederland werden betaald voor het sluiten van zijn schijnhuwelijk. Ze kregen daar iets van 1500, 2500, 2500 euro voor per persoon, per huwelijk. Ja. Um, ja, dat klinkt niet als heel veel in de oren, Nee, en daarom is het ook zo dom dat ze dat hebben gedaan dat sluiten van een schijnhuwelijk. Want dat heeft natuurlijk aanmerkelijke consequenties. Want ze maken zich schuldig aan het, aan het plegen van een strafbaar feit namelijk mensensmokkel. En op mensensmokkel, ja, dat begint met vier jaar gevangenisstraf. En in Engeland zijn daar ook uh, al hoge straffen voor uitgedeeld. Nou, klinkt het ook nog ja, niet als een hele grote vorm van criminaliteit? Toch nemen jullie het hoog op. Ja, waarom zit het u zo hoog? Aan de ene kant lijkt het allemaal erg romantisch en waar maken we ons druk over. Maar als je het uh, gaat kapitaliseren, ja, dan betekent het dat de Nederlandse staat of de Engelse staat ont ontzettend veel geld kost. Want we hebben nu al in Engeland uh, 80 uh, dossiers aangelegd, 80 schijnhuwelijken. Uh, ja, dan praat je toch over tienduizenden euro's per zaak die de staat dus in zo'n geval moet gaan uitkeren aan iemand die bijvoorbeeld een beroep doet op een sociale uitkering. U noemt het telkens mensensmokkel, uh, de term schijnhuwelijk is gevallen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Want ja, met mensensmokkel denk je dus inderdaad wel aan mensen die in containers hier naartoe worden gebracht... of vrouwen die in de prostitutie belanden en je denkt niet zo snel aan schijnhuwelijken. Nee, maar dat is, ook de criminelen die zitten niet stil en die bedenken dus allerlei methodes waarop mensen dus van buiten de Europese Unie binnen die Europese Unie gesmokkeld kunnen worden. En deze methode, ja, daar hebben ze uh, van gezien dat dat uh, niet al te ingewikkeld is om het op deze manier te doen. Tot nu toe, als we het hebben gehad over mensensmokkel, mensenhandel, uh, hebben we ons toch voornamelijk volgens mij gericht op uh, de meerschrijdende gevallen. Mensen in de containers, uh, vrouwen die in de prostitutie uh, worden gebracht, uh, noem maar op. En uh, ja, dit is toch een wat, ja, ik zou bijna zeggen, een wat beschaafdere vorm van mensen, mensenhandel, mensensmokkel. Ja, van de buitenkant lijkt dat zo. Als die criminelen er veel geld aan kunnen verdienen, zullen ze dat uh, niet nalaten. En degene die hier naartoe worden gesmokkeld, die moeten daar vaak ook uh, dik voor betalen. We hebben deze week flink wat acties gezien. Er uh, wordt gemikt op zo'n 40 arrestaties in, uh, in Nederland. Ja. Um, ja, valt er na deze week nog meer te verwachten in deze zaak? Het is een groot onderzoek. Uh, er is veel capaciteit op ingezet. Uh, we gaan natuurlijk ook nog kijken naar, naar financiële stromen. We gaan ook nog kijken naar de figuren die erachter zitten. Dus uh, ik sluit helemaal niet uit dat de Maasje uh, straks nog met meer arrestaties zal aankomen zetten. Nou, je hoorde de landelijk officier van justitie, Mensensmokkel Warner ten Hij was in gesprek met uh, onze specialist Ilan Sluis. Meer over uh, deze zaak kunt u vinden op onze website. Het hele verhaal van Ilan staat daar op uh, nos.nl. Het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Heeft er vanochtend al even kunnen horen hoe het is in New York en New Jersey op dit moment? Er uh, zitten veel inwoners na de storm Sandy nog altijd in de kou. Ruim 700.000 huishoudens uh, hebben geen elektriciteit... terwijl een deel van het netwerk alweer is hersteld. En een nieuwe flinke storm is uh, een deel van de, veroorza de veroorzaken. Vooral de armste wijken van New York worden getroffen. Wessel Bakker is uh, directeur elektriciteitstransmissie en distributie bij uh, DNV Kema. En uh, opnieuw te gast hier in de studio. Meneer Bakker, welkom weer. Ja, we hebben eerder gesproken vlak ja. na de Sandy. Toen heeft hij uitgelegd hoe het zit in Amerika met uh, elektriciteit en, en de hoogspanningsmasten. En spanningsmasten. Vorige week um, vertelde u ons dat er met man en macht werd gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening. Ja. Maar we horen toch van onze correspondent dat er nog veel mensen uh, zonder stroom zitten. En opnieuw zelfs in de kou hoe ja. kan dat nou? Ja, ze het wel zwaar. Hè? Uh, nou ja, wat je ziet, is dat er natuurlijk in feite. We uh, was vorige week al sprake van uh, 8 miljoen, uh, zeg maar uh, aansluitingen die geen stroom hadden. Um, nou ja, daar is met man en macht aan gewerkt. En ja, je moet wel constateren dat het dus ontzettend veel al gerepareerd is. Um, ongeveer 90-93 procent in New Jersey is inmiddels al hersteld. Dus wat dat betreft moeten we niet onderschatten. En dat is ook vrij snel gebeurd. Dus mm -hmm. wat dat betreft zie je eigenlijk dat die draaiboeken die men heeft in Amerika... dat die eigenlijk uh, heel goed werken. Um, maar er is nog iets meer aan de hand. Um, dit is een uh, orkaan geweest vorige week die dermate schade aangericht heeft dat niet alleen die netten enorme schade hebben opgelopen... maar ook de aansluitingen en de verbruikers Die hebben ook schade opgelopen. Er zijn woningen die zijn helemaal ontzet. U heeft de beelden gezien. En u moet zich voorstellen dat die woningen, daar zit ook bekabeling in. En die woningen hebben ook een aansluiting met het net natuurlijk. En um, wanneer de exciteitsbedrijf dan vervolgens dan het, het net uh, weer um, in orde heeft... en je zou de stromen weer opzetten... dan heb je risico dat de kortsluiting plaatsvindt in die woningen... Uh -huh. die bedaling... En dat gebeurt ook. En dat, uh, ja, dat, nou, het, het, het valt mee, maar men is in ieder geval voorbereid, als het goede. En dat betekent dus dat, alvorens men die situatie helemaal hersteld heeft, moeten eerst al die aansluitingen en aan woningen die moeten ook geïnspecteerd worden voordat je daar de spanning weer opzet. zet. doet me denken aan een, aan een kerstboomverlichting. Ja, daar kun je het mee vergelijken, inderdaad. Dus uh, het is natuurlijk een, een veelheid aan aansluiting. Het is niet alleen de, de hoofdverbinding of de hoofdkabel, zeg maar... die mm. weer uh, in orde maakt. Maar het zijn al die aansluiting, al die lampjes, zeg maar... in de kerstboom, die moet je dan ook inspecteren. Die moet je opnieuw aandraaien. En, ja, uh, ja. ja, exact, ja. exact. Oei, maar dat gaat veel tijd kosten, Nou, dat, dat is inderdaad een van de belangrijke redenen... waarom het dus in dit geval en deze, bij deze orkaan zeg maar, zo lang duurt. Ja. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een, een deel van... Aansluitingen waar, waar dit zich manifesteert? En um, ja, dat duurt gewoon wel even langer dan normaal natuurlijk? Ja. Ja. Um, in feite zegt u nu dat, want we hebben hiervoor ook gesproken, de hele discussie over het uh, bovengronds of ondergronds aanleggen van, uh, van st de stroomvoorziening in Amerika, Hij ja. zei toen al, uh, dat is voor een deel al in, in Amerika het geval, is al een deel onder de grond. En uh, ja, het, dat, dat boven de grond leidt niet overal tot problemen. Denkt u dat die discussie toch opnieuw op zal laaien, of? Ja, ik denk het wel. Maar om heel te zijn, die discussie... die, die, die wordt al heel lang gevoerd in Amerika. Um, uh, kijk, het is niet nieuw wat er gebeurt. Uh, je hebt eigenlijk jaarlijks in Amerika... zo'n één, twee keer per jaar... Heb je, is er sprake van een grote stroomuitval... als gevolg van een zware storm en dergelijke. En natuurlijk heb je daar... of natuurlijk, daar, zijn, daar zie je ook dat er heel veel discussies over zijn. Maar aan de andere kant is het zo, als je de situatie daar verder wil verbeteren... zijn de investeringen astronomisch hoog, echt mm. enorm hoog. Ik heb vorige week daar ook al iets over genoemd. Ik heb nog eens wat verder zitten, grasduinen en wat gegevens daarover. Maar bijvoorbeeld in Virginia, een staat, die is geloof ik nou 8 miljoen inwoners. Daar zou het ondergrond brengen van zo'n net, dan praat je over, ik geloof een 50 miljard dollar maar liefst. Zo, zo. Wat dat ja. kost. En ja, we hebben natuurlijk nu wel een enorme schade zien we, gebeuren mm. bij die orkaan. Maar we moeten twee dingen onderscheiden. Je hebt de schade, de directe schade als gevolg van, van deze orkaan. En zeg maar de gevolgsschade uh, als gevolg van de uitval van die stroomvoorziening. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. En ik, uh, ik, uh, ik constateer gewoon dat de afgelopen jaren... dat er veel discussie is geweest, maar dat er, dat er niet het besluit uitgekomen is... om het maar helemaal te gaan vervangen en ondergronds te gaan doen. Wat je wel ziet, is dat bij nieuwe aanleg... Um, dat er natuurlijk in het beleid wel wordt meegenomen en dat men daar okay. probeert wat te verbeteren. Ja. Ja. Helder, Wessel Bakker, directeur uh, elektriciteitstransmissie en distributie van uh, DNV Kema. Dank dat u weer uh, bij ons langs wilde komen, Prima. Hilversen. Graag gedaan. En de grootste 14% auto van Nederland is.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 Inkomensafhankelijke zorgpremie op de schop en grote actie tegen schijnhuwelijken. half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. VVD en Partij van de Arbeid passen hun omstreden plannen voor de zorgpremie aan. Dat bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Gisteravond was er spoedoverleg tussen onder andere premier Rutte, PvdA-leider Samsom en een aantal ministers. Over de resultaten is er niets gezegd. Eén ding is volgens verslaggever Joost Vullings wel duidelijk dat de vele kritiek de zorgpremie de kop kost. Nou, de, de fractievoorzitter van de VVD zei deze week nog wel... je moet niet bij het zwichten bij het eerste zuchtje tegenwind... maar deze tegenwind is een orkaan en hij gaat maar niet liggen. Dus de actie is echt geboden. We hoorden gisteravond iemand de inkomensafhankelijke zorgpremie... vergelijken met, met Bucklerbier. De mensen moeten het gewoon niet meer. Het gaat er nooit meer in wat je ook verzint. Het is gewoon een totaal onverkoopbaar plan geworden. Twee regeringspartijen zijn met spoed op zoek naar een oplossing voor die zorgpremie. Daarvoor liggen verschillende opties op tafel. De marechaussee heeft afgelopen week 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt... in een groot onderzoek naar schijnhuwelijken. De verdachten reisden vaak naar Groot-Brittannië en trouwden daar met Nigerianen... die zo een verblijfstatus in Europa kregen. Afgelopen week werden verdachten door de marechaussee van hun bed gelicht. Zoals hier in Rotterdam. Hoi, gelijk is open. Marge we samen met de wijkagent. Ik kom even bij je binnen. Ben je net wakker? Deze mensen gaan je aanhouden. En dat is voor mensensmokkel. Ja, mensensmokkel, zo heet dat in de wet. Als dus je een beetje zit, ben je met een uurtje of zes weer terug. Ja? 23 Nederlanders zijn zo afgelopen week opgepakt. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. De GGD Zuid-Holland-West heeft op korte termijn ruim 3 miljoen euro nodig om te overleven. Dat heeft de gemeente Zoetermeer bekendgemaakt geld moet worden opgebracht door de acht gemeenten waarvoor de instelling werkt. In mei werd bekend dat er een fors tekort was ontstaan. Inmiddels is duidelijk dat er gereorganiseerd moet worden. Over de oorzaak van de financiële problemen is de gemeente Zoetermeer vaag. Het tekort zou zijn ontstaan door onduidelijke financiële afspraken uit het verleden. In Argentinië zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering van president Kirchner. De Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie, toenemende criminaliteit en de corruptie... Er waren ook protestacties in andere steden en bij Argentijnse ambassades in het buitenland. Waaronder die in New York en Rome. Den Haag krijgt een nieuw cultuurpaleis, het Spuiforum. De meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag stemde gisteravond in... met de bouw van het nieuwe Dans- en Muziekcentrum. Ook al is de meerderheid van de inwoners van Den Haag tegen. Bijna 70 zit er niet op te wachten. Omdat het gebouw ruim 180 miljoen euro kost. Dat is wel heel veel in deze periode. Volgens mij uh, moet iedereen de broekriem aanhalen. Dan moet je volgens mij heel goed nadenken of je zulke dingen nog wel wenst. Ja, al het geld wat het kost, dit, dit voldoet volgens mij prima. Het is een mooi gebouw. Ik vind het echt zonder van het geld. Het nieuwe cultuurpaleis moet onderdak bieden aan het Residentieorkest... het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Een hoofdredacteur van Brandwijk van Dagblad Metro heeft excuses gemaakt... voor de column van Luc Koelman, die gisteren in zijn krant verscheen. De column bestond uit een brief aan de ouders van Tim Ribberink... de jongen die onlangs zelfmoord pleegde omdat hij gepest werd... Het stuk was zogenaamd geschreven door Mariska Orban de Haas... van het Katholiek Nieuwsblad... die bekend is om haar conservatieve standpunten. Onder haar naam werd in de column gesteld dat de moeder van Tim... te weinig had gedaan om haar zoon af te helpen van zijn homoseksualiteit... en dat zelfmoord zondig is. Het stuk leidde gisteren tot een storm van protesten. Volgens Van Brandwijk is de impact van de column onderschat op de redactie... en daarom is vandaag een excuus in de krant gezet. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Met 35 kilometer file stelt de och ochtendspits niet veel voor. Een paar opmerkelijke files wel. Op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Daar staat tussen knopend Amstel en knooppunt de nieuwe meer 4 kilometer. Bij knooppunt de nieuwe meer is een busje stilgevallen... en blokkeert daar twee rijstroken. En op de A15 Europoort richting Rotterdam... daar zijn bij Rotterdam Monden drie rijstroken dicht. Komt er een ongeluk ook met een vrachtwagen die lekt naar dieselolie. Heeft gevolgen voor het verkeer... Op op de A29 richting Rotterdam, daar staat tussen af het Niemansdorp en van vanplein 9 kilometer. Nou, rijdt u nog in de regio berg op zoom kunt u het beste omrijden via Dordrecht. En op de A15 van Gorkum richting Nijmegen, daar staat tussen en elst 4 kilometer door een uitgebrande auto. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u. En supporten we het feit dat u spaart.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 We gaan naar Meino Remmers. Mino, we hebben een quizvraag. Wat heeft Marshallhulp met de Hanzenlijn te maken? Kijk, nou niet dat de Amerikanen de, deze lijn van, van, van, van Lelystad naar Zwolle hebben betaald. Want dat geld hebben ze daar niet meer. Nee, dat, dat, ik wist dat ook niet. Maar wij hebben een seinstelsel met lampen langs de rails. Dat gelijk is aan Amerika. En dat komt door de Marshallhulp. Door de Marshall-hulp hebben we een seinenstelsel in basis... wat, uh, wat door de Amerikanen is, techniek door de Amerikanen is gegeven. Ja. Ja, ik heb het nooit geweten. Maar ja. wie beboont je weet het wel, want die rijdt sinds de jaren tachtig al op het spoor... Als meester, dan zit je dus voorin en uh, u bent nu druk bezig... om alle machinisten die op deze lijn gaan rijden, om die de weg te leren. Toen moest ik een beetje lachen, want dan denk ik... ja, hoe kan je de weg nou kwijtraken? Je gaat rechtdoor. Maar dat is niet zo. Nee, het is ook wettelijk... Uh, uh, uh... Het is dus wettelijk dat, dat je dus twee keer een, een, een rit moet rijden over, over een lijn om, om er te mogen rijden. Dus na, naast de theorie en het examen als machinist moet je ook nog wegbekendheid hebben. Wegbekendheid? Ja, wegbekendheid. Wat moet je weten? Waar de, waar de, waar de seinen staan? Uh, je moet weten waar de seinen staan. Je moet weten welke snelheid er gereden mag worden. Wat de rempunten zijn voor de stations. gaat je het niet voorbij schiet. Precies, ja. Het is geen auto. Je bent echt honderden meters onderweg voordat je stilstaat. En, en je kan ook geen noodstop maken, dus je moet toch enige comfort in je rembeweging hebben. Op de achtergrond trouwens... zijn ze nog druk bezig, want station Dront is zo goed als af... Maar de trap naar het pron daar wordt nog hard aan gewerkt. De aannemer is nog druk bezig, legt de laatste hand aan. Toch rijden er al treinen zonder passagiers. Maar dat zijn dus de mensen die met wie we boontje meerijden. Om die weg te leren, je moet ook weten waar nooduitgangen in de tunnel zitten bijvoorbeeld. Dat wordt ook allemaal geëxamineerd. Klopt ja, we hebben, of de pro-regel heeft een, een, een calamiteitenplan voor de tunnel, tronsmeertunnel. En wat wij daarvoor moeten weten is dat je de tunneluitgangen weet, de, de, de, de aantal uitgangs. Vluchtdeuren waar die uitkomen uh, en en uh, um. ja dat is nog een heleboel wat je dan moet weten. Ik heb net ook even het boek gezien met alle zijn. En dat is werkelijk. Ik, je denkt, nou ja, rood, oranje, groen en een, uh, en een bordje voor de snelheid. Het is veel en veel meer. En je moet het ook letterlijk uit je hoofd weten allemaal. De vraag is natuurlijk ook, want het is wel, het is niet net als op de HSL met allemaal andere systemen. Dit is wel nog steeds traditioneel zoals het door heel Nederland ligt, toch? Ja, dit is uh, een traditioneel uh, signusysteem uh, met ATB en ook met e TMS. Ja. Uh, en en uh, gebruikelijk voor, voor alle lijnen in Nederland. Hoe rijdt hij, de Hanse lijn? U hebt hem al tien keer gereden. Ik heb hem tien keer gereden. En ja. hij ligt erbij als een biljartlaken. Dus echt uh, heel strak en heel comfortabel ligt ja. die, uh, is hij gebouwd. Ja. Dat is Op zijn andere stukken hobbelt het wat meer? Uh, dat is heel verschillend. Maar over het algemeen, uh, zoals deze lijn heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Zo okay. mooi dat iedereen ligt. Uh, door Nieuwland. Nou ja, Nieuwland, het ligt er al een tijdje natuurlijk. Maar de, de lijn uh, naar Zwolle, de Hanse stad, dat zegt het al, is natuurlijk uh, van oudsher. Ja, ja, klopt. We rijden uh, van Lelystad tot aan het Rondermeertunnel door nieuw uh, polderland in principe. Ja, en altijd, tegenwind. Ja. altijd tegenwind? Altijd tegenwind, oude zeewind. En na de tunnel komen wij uh, in het oude land terecht, zeg maar. En dan kan je ook echt aan de infrastructuur zien en de huizen en de boerderijen dat het uh, echt uh, ouder land is. Ja. Het is vanuit de trein heel leuk te zien. Vandaag rijdt er ook een trein, dat is de perstrein voor de collega's, die gaan uh, uh, straks vanaf Lelystad. Volgende maand dan, uh, dan rijdt hij echt. Slaagt elke machinist? Ja, elke machinist slaagt. Ja. Ja, gelukkig maar. Ja, kijk, het is een relatief eenvoudig baanvak. Maar goed, uh, het is eenvoudig, maar je moet het wel even weten. Je moet het wel even weten. Naar de Hanselijn straks praten we met de architect... die station Dronten heeft ontworpen. En het station is zo goed als klaar. En wij rijden door naar Spijkenisse... U kent ze wel, de afbeeldingen van bruggen op de eurobiljetten. Nog even zult u ze in de portemonnee hebben. Want vanaf volgend jaar gaan ze verdwijnen. Dan verschijnen er nieuwe eurobiljetten. Ik hoorde dat eerder vanochtend in het Radio 1-journaal. Met dus ook nieuwe tekeningen. Um, helemaal weg gaan ze niet, want in Spijken zijn die bruggen in het echt nagebouwd. Vijf zijn er al, twee komen er nog. Verantwoordelijk wethouder voor dit project, Gert-Jan het Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch een beetje jammer, of niet? Dat de eurobiljetten met de bruggen nu verdwijnen. Nou nee hoor, dat is niet jammer. want uh, de, de bruggen die liggen in Spijkenissen. Dus wat dat betreft uh, hebben we in Spijkenissen ook een stukje geschiedenis geschreven met de eurobiljetten. Ja, maar uh, krijgt u dit project op tijd af voordat de biljetten met de bruggen weg zijn? Uh, ja, dat moet wel lukken. Ja, dat ja, lukt. Dus, dus voor ja. begin van volgend jaar? Uh, nou, voor het, het komend jaar dat lukt niet. Maar in de loop van volgend jaar liggen alle eurobruggen in Spijkenissen. Oké, okay. hoe is dit project ontstaan? Nou, een kunstenaar, Robin Stam van bureau 5890, die kwam bij mij en die vertelde me het idee om de bruggen die niet bestaan op de eurobiljetten, om die daadwerkelijk te realiseren in Spijkenissen. Mm -hmm. En dat vond ik een geniaal idee. En toevallig waren wij met een woonwijk bezig waar zes bruggen moesten komen. En zo hebben we het een met het ander gecombineerd. Uh -huh. Dus um, dat zijn de bruggen uh, zoals we ze kennen van de ja. bouilletten... maar dan ook ja. echt in, in die vorm nagebouwd? Ja, ja, ja. Het, zijn natuurlijk wel, het is natuurlijk een project met een knipoog. Hè? Want het zijn ja. uh, eigenlijk decorstukken die we tegen betonelementen ja, hebben Ja, ik geplakt. zie het op de, op de beelden inderdaad. Ja. Ja. En, uh, maar uh, dat heeft tot, uh, tot heel veel publiciteit uh, geleid. Uh, want op het moment uh, dat jan Kees de Jager naar Brussel ging... voor de belangrijkste vergadering in zaken de euro... hebben wij de bruggen geopend... Kijk eens aan. En, en eigenlijk zou de heer de Jager zelf komen, maar die was toen verhinderd. Uh, en toen heeft de commissaris van de Koningin, de heer Frans, uh, heeft toen de bruggen geopend in is spijkenissen. Ja, en, en even voor de duidelijkheid, het zijn niet uh, immens grote bruggen, het zijn kleine bruggetjes nee. over uh, smalle kanaaltjes die uh, om de wijk heen lopen, hè? Ja, ja, ja, het is voor de ontsluiting van het, uh, het langzaam verkeer, uh, fietsverkeer en uh, autoverkeer. Heeft het project de gemeente veel gekost? Nou, niet, ja, wel iets meer dan standaardbruggen. Dat mogen duidelijk zijn. Hè? Dus uh, laten we zeggen dat in plaats van 1 miljoen... het project 1,3 miljoen heeft uh, gekost. Mm -hmm. Maar uh, die, uh, dat is het allemaal wel waard... als je ziet uh, wat voor aandacht uh, we hebben gekregen. En ja, hoe mooi ze zijn. Hè? Want uh, de alle eurobruggen... waar iedere Europese burger mee uh, in zijn hand loopt... In, ja. in, in, in, in zijn portemonnee... die liggen in spijkenissen. Dus wat dat betreft uh, hebben we toch al een stukje geschiedenis gemaakt... Uh, met dank aan de kunstenaar uh, Robin Stam. En heeft het... Wat Toeristen ook naar Spijkenissen gebracht? Uh, nou, we hebben nog geen, uh, zeg maar, Japanners met foto's te stellen geconstateerd. Ah, maar goed, ja, maar. <laughs> We rekenen er nog wel op. Ja, nee, want ik, eh, als ik de foto's van de wijk zo zie, het lijkt ook een beetje, eh, met alle respect, op Maduro Dam. Het, het, het heeft iets weg van um, ja, ver, verkleinde versies van, van enorme bruggen. Ja, nou ja, het zijn, het, het zijn natuurlijk op de biljetten, ziet eruit, het ziet eruit als enorme bruggen, maar het zijn bruggen die de wijk ontsluiten. Dus uh, ze gaan niet over de Oude Maas, zeg maar, nee, of precies. over de Nieuwe Waterweg. Nee, We nou, nee. hopen dat de toeristen nog komen en dat u het project op tijd uh, afkrijgt. Ja, maar dat, uh, dat zal wel lukken, hoor. Goed. aan het hart, dank u wel. Dank u wel, graag gedaan. En zo dadelijk, Drentse dorpen komen in opstand tegen stankoverlast van slachtafvalverwerker. Zo dadelijk de burgemeester van Stink City. Hier is maar even de verkeersinformatie, Johnse Hoka. 40 kilometer in totaal, Lara. Laat maar beginnen met goed nieuws voor het verkeer op de A15. Want zojuist zijn alle rijstoken bij Rotterdam, IJsselmonden weer vrijgegeven. Minder goed nieuws is dat het nog wel flink vast staat op de A29 richting Rotterdam. Dus dat staat dus af het Niemansdorp en Knoop Van 7 kilometer. Alternatief is omrijden via Dordrecht. En op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Daar staat 6 kilometer bij Knoop Nieuwe Meer. Een busje van Connection is daar stilgevallen. En die elektra dieselolie Daardoor zijn bij Knoop het Nieuwe Meer twee rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nou, voor we naar, we naar de stank in Wijster gaan, eerst naar het schaatsen. Want het seizoen begint vanmiddag in de... Friese schaatstempel Tiaf. De NK-afstanden is uitgesmeerd over drie dagen. De liefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Een van hen is uh, verslaggever Sebastiaan Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het seizoen was nog niet eens begonnen. Of, uh, er is al sprake van blessures, gezondheidsproblemen... en niet bij de kleintjes, hè? Nee, het, uh, dat klopt inderdaad. Uh, Sven Kramer, die uh, zo'n anderhalve maand geleden bij de barbecue van uh, de grote baas van uh, zijn sponsor van TVM uh, van de schommel afviel en daar zijn rug blesseerde. Uh, dat straalde een beetje uit naar zijn bovenbeen. Dat is lastig als je uh, na 100 meter steeds een bocht door moest. Kon lang niet trainen. Vorige week pas zijn eerste trainingswedstrijd gereden op een 3-kilometer. Uh, dat ging dan wel weer dermate goed dat hij mee gaat doen vandaag aan de 5 kilometer. Mark Tuitert, vorige week gevallen. Scheurtje opgelopen in de rib. Doet helemaal niet mee. Betekent ook dat dat we hem dit kalenderjaar 2012 dus niet meer terugzien. Uh, en Stefan Groothuis heeft ook al lang last gehad van een virusinfectie. Daar is hij wel weer uh, aardig bovenop. Maar het zal uh, de vraag zijn hoe het is met uh, de wereldkampioen Sprint... en de wereldkampioen Duizend Meter van uh, vorig seizoen. Het is een belangrijk weekend, want het gaat niet alleen om de titels... het gaat ook om vijf startplaatsen per afstand voor de Wereldbekers. Maar voelt dat dan toch wel een beetje als een, als een uitgeklede start van uh, het seizoen? Nou, nee, het geeft juist eigenlijk misschien uh, vooral de kans... aan uh, de rijden, zeg maar net onder op deze, deze absolute toppers, uh, om nu voor hun kans te gaan... en om, uh, om ook uh, uh, voor de hoofdprijzen mee te spelen op dit uh, Nederlands kampioenschap. Want er zit toch wel heel wat onder nog, hoor, onder mm. deze. Mm. Ja, gelukkig maar. Het nodige veranderd ook afgelopen zomer nieuwe sponsoren. Jacques Ory moest op zoek naar nieuw geld, nieuwe sponsor voor zijn ploeg. Ja. Dat heeft nog behoorlijk wat tijd gekost. Hè? Ja, dat, dat zat erg tegen. Uh, het duurde ook langer dan iedereen had gedacht hoor, bij die ploeg. Uh, dat zal met, natuurlijk met te maken hebben met uh, gewoon het economisch klimaat. Het was ook de sportzomer, dus er ging heel veel aandacht natuurlijk uh, richting het EK... en de Olympische Spelen daartussen door de Tour. En pas na de Spelen kwam uh, Jack Ory uiteindelijk met... Weliswaar twee sponsors op te proppen. Eentje voor zijn vrouwenploeg en eentje voor de mannenploeg. Voor de mannen dus. Uh, dus hij heeft die ploeg van hem, heeft hij gesplitst. Vrouwenploeg, mannenploeg. De, dat betekent dat bijna iedereen nu een sponsor heeft, boven de ploeg van Jan van Veen, dus de ploeg van Marit Leenstra en Koen Verwij. die zijn nog altijd zoekende, moeten dus nog altijd alles uit eigen zak betalen. Uh, voor hen is dus dit weekend ook echt een absoluut hoogtepunt, want ja, er komt veel op tv. Hier moet er gescoord gaan worden on, als een soort uh, reclamespot om dan eindelijk die, die sponsor binnen te halen. Mm -hmm. en, en hoe is het met Ooyen, want hij verloor zijn maat, zo'n klankbord ja. Mark Tuitert. Ja, ja, inderdaad, Mark Tuit, het ging dus weg bij Jack Ori, ging naar de ploeg van Gerard van Velden, de ploeg van uh, Beslist. Uh, uh, vervolgens is er een beetje ook een koude oorlog ontstaan. Uh, de baas van, uh, van het bedrijf, zeg maar, van de sponsor van Gerard van Velden... heeft wel wat dingen geroepen in de pers, ook over Jack Ori, financiële dingen. Uh, uh, over uh, salarissen. Ja, dat vuurtje is een beetje opgestookt... dus ik ben benieuwd of we dat nog op de baan een beetje terug gaan zien uh, komende week. Maar is Mark Tuit het kwijt? Jack Ori, inderdaad, iemand met wie hij uh, jaren heeft samengewerkt... met wie hij natuurlijk uh, Olympische schout won in Vancouver. Um, en dat heeft hem toch ook wel een beetje pijn gedaan. Maar goed, uh, en dat vind ik wel knap, ondanks het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat ze een sponsor vonden, bleef toch bijvoorbeeld Groothuis, Kjeldnuis, bleven heel veel rijders bleven hem toch uh, trouw. En dat zegt toch ook wel wat. Ja, en met Gerrit een keer terug op het oude begrepen? Ja, die is teruggekeerd bij, bij Jac Ori. Uh, miserabel jaar gehad vorig seizoen bij Liga. Dat ging allemaal voor geen meter. De samenwerking met Marianne Timmer verliep buitengewoon stroef. En zij is teruggegaan naar Ori voordat überhaupt bekend werd dat Ori die sponsoren had. Dus ook dat zegt natuurlijk wel weer het een en ander. Ja. Hey, de eerste afstanden, de 500 en de 5 voor de mannen en de 1500 voor de vrouwen, wie noem jij ja. als favorieten? Nou, bij de kortste afstand denk ik dat het dus gaat... tussen de ploeg van Orie en de ploeg van Gerard van Velde. Uh, Favorieten daar onder andere Michel Mulder... vorig seizoen 2 op het WK. Op de 500 meter miste hij die de titel op 100. 1500 meter vrouwen, dat is natuurlijk Irene Wüst... Olympisch kampioen. tegenover Marit Leenstra... die ik er net al noemde. In de 5 kilometer wordt het gevecht tussen Sven Kramer... en de marathonrijders van, uh, van de banploeg. We kijken daar naar uit. Dank je wel. Okay. Dan de stank... Ik heb het beloofd. De inwoners van Wijster en Drijber zijn het zat. Het stinkt in het Rentse dorp en naar hottende kadavers. Afkomstig van slachtafvalverwerker Nobles Proteins. Colette van Nune was bij de slachtafvalverwerker in Wijster... waar bewoners de toegangsweg naar het bedrijf hebben geblokkeerd. U mag wel even aan deze tankauto ruiken. Dat is een impressie van de geur. Dit is ja. proceswater wat wow. bij de VAM niet verwerkt kan worden... maar dat moet worden afgevoerd ja. omdat het de gemeente stinkt. Nou, Dan gaan we daar eerst eens even aan ruiken... En de achter... oh, ik ruik het nu al, ja. Nou, nou. Dat, is, dat is ongeveer de geur, maar dan in veel sterkere mate, die we over ons uitgestort krijgen. Het is echt want ik wilde inderdaad net zeggen, het valt nu eigenlijk wel mee. Ja, de ja, de, de, de, de toevoer staat overal, hè, dus we hebben niks meer. dat Dus we zijn ook heel erg blij met de zaak. Want. Die die stinkt niet meer. Het lijkt hier heel gezellig. Het is gewoon een, een nee. grasveldje voor een bedrijf. Er staan wat thermoskannen met koffie. Er is inmiddels een kamvuurtje aangericht. Iemand heeft plastic tuinstoelen meegenomen. We het begon ja. eigenlijk allemaal spontaan vanmorgen... Met een, nee, vanmiddag. vanmiddag met een brief in de bus. Nou, die brief die kregen we van de gemeente. Dit is een gebied wat waar binnen het niet mag stinken en een gebied waar binnen het wel mag stinken, zeg maar. En het gebied waar binnen het niet mag stinken, daar zitten maar twee boerderijen en daar stinkt het dus ook. Dus daar voldoen ze niet aan de normen. Maar daar buiten, uh, ja, daar zijn de regels al net weer anders. Maar daar stinkt het wel heel erg en het stinkt tot op 10 kilometer afstand. En, en waar woont u? Ik woon net aan de andere kant van de bult. En daar stinkt het ook. Maar ik val wel buiten dat, dat gebied van die geurcontouren. Stankcirkel. Ja, dat gebied waar wij wonen. De Dorpen, Drijben en Wijster. Daar, dat valt daar blijkbaar niet onder. En um, daar mag het dus blijkbaar wel stinken. En als je daarin zit, dat, dat is, dat is zo'n gore lucht. En als het echt goed gaat, dan stinkt het ook in het hele huis. Dus af en toe loop ik met een spuitbus... Door het huis heen, want het gaat overal doorheen. Het zijn uh, kinderen in Drijber op school die ook uh, zeggen tegen de juf... juf, mogen we binnenblijven in het speelkwartier, want het stinkt buiten zo. Ja. Nou, ja. En daar dat... heeft u neem ik aan over geklaagd? Ja. Uh, continu. En uh, Er staat ook in de brief van de gemeente dat uh, we vooral moeten blijven klagen... als we dingen ruiken, omdat ze dan uh, kunnen controleren... of hun meetgegevens wel conform zijn... Dus ze hebben eigenlijk gemeten dat het eh, net, net, net wel meevalt. Maar als we nou voldoende klagen... Ja, ik, ik ben niet naar Drenthe gekomen om te klagen. Ik, ik wil ook helemaal echt niet klagen. Ik wil dat bedrijf ook niet dicht hebben. Dat is helemaal ons belang niet. We, we willen hier leven en we willen in goede harmonie met onze buren leven. Maar wat ons hier geflikt wordt door deze stinkzooi, dat kan echt niet. Nou, burgemeester Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe... waar Wijster onder valt, goedemorgen... U heeft me gehoord, he, meneer Broertjes. Jazeker, ja, zeker. Ja, gelukkig. Um, goedemorgen, meneer Broertjes. Goedemorgen. Stankcirkels hoorde ik, geurcontouren, um, stinkzooi. Ruikt u het nu? Nou, op dit moment uh, uh, niet. Uh, maar dat is, denk ik, uh, niet uh, belangrijk. Ik denk uh, dat uh, uh, ja, ik de omwonenden heel goed uh, begrijp dat ze het uh, zat uh, zijn. Nou, dat is fijn alvast. Uh, ja, en uh, dat is niet dat we dat uh, vanaf vandaag, maar dat vinden we al een hele tijd. Dat is ook uh, de reden dat we al uh, geruime tijd uh, met het uh, bedrijf uh, in het, uh, ja, aan de slag, uh, uh, in de slag uh, zijn... Mm -hmm. om uh, die problemen uh, terug te dringen. Het uh, bedrijf is daar uh, gelukkig ook hard uh, mee bezig. Maar de problemen zijn nog niet uh, opgelost. En uh, dat is ook uh, de reden dat wij uh, ja, een, een, een aanzegging voor een dwangsom uh, de deur uit hebben... Uh, Gedaan in een uh, volgende stap van een al uh, wat langer lopend handhavingstraject. Ja, ja. maar meneer Bortjes, wat ik daar niet helemaal aan begrijp, is dat ze, ze nog vier weken de tijd krijgen, terwijl dit al zo lang loopt. En u hoort uh, de wanhoop he, bij de bewoners: dat ze het helemaal zat zijn dat ze niet kunnen leven in die vieze lucht. <lacht> Nou ja, ik, uh, ik, ik begrijp hun gevoelens. Dus het, het probleem is alleen dat een gemeente altijd uh, belangen moet afwegen. Dus niet alleen de belangen van de uh, omwonenden, maar ook de belangen van zo'n fabriek. Ja, maar u heeft ze toch uh, al heel vaak erop gewezen? Ja, nee, dat uh, klopt. Dus, dus en, hoe en, komt zijn, dat het dat het niet lukt om die geur weg te krijgen? Waar zit hem dat in? Ja, dat, uh, het is een uh, hele nieuwe fabriek die uniek is in uh, Europa. Uh, en uh, hier dus uh, gestart is. En daarmee moeten ze bepaalde processen uh, nog onder de knieën uh, krijgen. Mm -hmm. En uh, daar uh, zijn ze uh, mee bezig. En dat kan je, ja, ik zou bijna willen, zeggen, jammer genoeg alleen maar in de praktijk uh, uh, ervaren... hoe dat proces precies moet lopen. Ja, maar daar zijn dan wel de mensen die er omheen wonen de klos van? Uh, dat uh, klopt, die ja. hebben daar uh, de overlast uh, van. Maar dat is ook... Uh, ...de reden dat wij uh, niet voor niks uh, aan... Uh, ...en uh, zo'n traject duurt langer dan je hoopt... Uh, ...maar dat uh, heb ik zo ook al eerder uh, gezegd... ...dat je via een handhavingstraject uiteindelijk... ...nou ja, dat hebben we ook aangegeven... Uh, ...naar het bedrijf en ook richting de omwonenden... Uh, ...dat het uh, uh, over vier weken dan uh, over moet uh, ja. zijn. En dat zit hem in de vierenlijn, hè? De plek ja. waar kippenvieren worden verbrand. Dat geeft met name die stank. Uh, dat uh, schijnt de meeste stank te geven. Oké. Okay, nou. Maar u heeft daar zelf begrijp ik niet zo heel veel last van, meneer Poortjes, van die lucht? Nou ah ja, uh, de uh, omwonenden die direct aan uh, wonen, uh, die hebben daar uh, de meeste last uh, van. Ja, maar uh, heb u het zelf ook wel eens, of niet? Ik heb het uh, zelf ook wel uh, geroken. Het is echt zeker. vies, of niet? Uh, ja, uh, dat is geen prettige lucht. Uh, ik nee. zal daar helemaal niets aan afdoen. Nee. Duidelijk, uh, ze hebben nog vier weken de tijd. En anders uh, moeten ze betalen, hè? Ja. Meneer Poortjes, dank u wel. Goed. Prima. Bedankt.